met het NOS-journaal. Bij een dubbele schietpartij in de Duitse stad Hannover, ...vlakbij Frankfurt, zijn zeker negen doden gevallen... ...en vijf mensen gewond geraakt. Twee sisha louchers werden onder vuur genomen. De vermoedelijke dader is vannacht dood aangetroffen in zijn huis in Hannover, ...waar nog een lichaam lag. Volgens Duitse media gaat het om een Duitser... ...die in het bezit was van een jachtvergunning. Hij zou de verantwoordelijkheid hebben opgeëist in een brief en een video... Air France-KLM leidt 150 tot 200 miljoen euro schade door de uitbraak van het coronavirus. Die inschatting doet de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Door de uitbraak vliegen Air France en KLM niet meer op China, waar het virus eind vorig jaar opdook. De verwachting is dat China in ieder geval nog enkele weken wordt gemeden. Air France-KLM sloot 2019 af met een omzet van 27,2 miljard euro. En dat is 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. De netto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 Franchise-nemers van pizzaketen Papa John's stappen naar de rechter. Ze zeggen door het bedrijf te zijn misleid en bedrogen... en leggen beslag op ruim 4 miljoen euro van het Nederlandse hoofdkantoor. 19 ondernemers zeggen dat hen vooraf gouden bergen zijn beloofd... maar dat het onder de huidige voorwaarden onmogelijk is om hun zaak te laten draaien. De advocaat van pizzaketen Papa John's wil niet reageren op de klachten. Het weer het is bewolkt en er kan een bui vallen. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestelijke wind en het wordt zo'n 10 graden. Vanavond meer regen, mogelijk met zware windstoten. Morgen is het droog met wat zon, en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, bijna zwaan bij de ADW. Het aantal files blijft erg overzichtelijk. Op de A7, de afsluitdijk richting Hoorn, rijdt het verkeer langzaam tussen Kornwerder Zand en Den Oever 7 kilometer. De vertraging is niet meer dan 5 tot 10 minuten. Op de N207, af aan de Rijn richting Hillegom, dan rijdt het langzaam tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden, 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen uh, Zandvoort, bij ZFM uh, 24 uur per dag De allerleukste muziek en informatie hier op jouw radio En uh, het is uh, reeds uh, 20 februari En wat houdt dat in? <laughs> de 51ste dag van het jaar Wel in de Gregoriaanse kalender hoor En daarna volgen nog 400, of, uh, 314 dagen Eigenlijk 315, want een schrikkeljaar hè Tot het einde van het jaar ja, en dan heb ik nog wat leuke data. Hé, hey, nog 24 dagen voor de Grand Prix van Melbourne. En nog 73 dagen voor de Grand Prix van Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja. En nog 17 dagen de Wakopa. <laughs> wat een feest, jongens. En natuurlijk de beste muziek hier bij ZFM. Goedemorgen. Here is Kensington and unchanged. No one knows the proper way. Uncharted. Ja, jongens. Een Charlotte van Kensington uit uitzijst. Nederlands bandje. Zeer succesvol. Zeer succesvol, kunnen we wel zeggen. ZFM 24 uur per dag. De grootste hit, dames en heren. En het is uh, bijna 10 uur op kracht. Als je om 9 uur op het werk Yesterday moet zijn. Moet je een beetje opschieten. Hier is Roxy Music. Well, it seems so cool When I walk Said it's love you said alright It's funny how I could never cry until tonight And you passed by and have with another guy Ja dames en heren, de allerbeste muziek hier. Wat ken je deze nog? Aba, aba. Even te kijken waar die vandaan komt. Ja, t -t -t -t -t -t. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, ta, ta, ta, ta. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, ta, ta, ta, ta. Knowing Me, Knowing You is uit 1977, nummer 2 geworden. Uh, in de hitlijsten, als je dat uh, zou willen weten. Nou, het uh, is dus, uh, allemaal prima, kwart over uh, acht geweest. En, uh, als je sidekick wil worden voor het nieuwsprogramma... laat even weten, want uh, wij zoeken sidekicks. En wat is een sidekick? Dat is iemand die er gezellig bij zit en een beetje loopt te keuvelen... en een beetje loopt te produceren... en allemaal leuke dingen aan het doen is. Dus wat dat betreft... ook technici hebben we nodig. We zijn op zoek naar jou. En dit allemaal ook in het kader van de Formule 1 die eraan komt. Hier is old and wise en Parsons... Sing me even. En all the wise. Zet uh, in de morgen, dames en heren. Met uh, de alle leuke Natuurlijk, natuurlijk. In dit geval uitgezocht door mijn vriend uh, Cor Draaier. En die kan er wat van. Luister maar. is Run DMC: And what is Run DMC? en je onder de staat, Even het denken. Even het wekken cover, and I talk to my daddy, say, since you ain't seen nothing, till you're down on a buffet, and it's sure to be a change We'll DMC uit 1986 alweer. Tijd vliegt, als je LOL hebt. Echt waar. Echt waar. Het bijna half negen weer hier bij ZFM. De allerleukste muziek. En uh, vandaag, en gisteren, en uh, morgen zijn de testdagen van het museum weer in, uh, in volle gang in Barcelona. En uh, ja, uh, als je een beetje op de hoogte wil uh, blijven, dan. Uh, moet je even kijken op YouTube. Zie je allemaal leuke filmpjes. Het is moeite waard hoor, moeite waard. Hier is Dua Lipa. Don't start now. Don't show up uh, in Don't Start Now, and he has done a ...van uh, John en Vangelis. En uh, gecoverd door uh, onze vriendin... Uh, ...van de show, Donna Summer. Ja, goedemorgen uh, dames en heren. Het is uh, reeds over half negen geweest. En uh, ik zit hier een beetje door de story heen te bladeren. Nou, er is wel een hele hoop gebeurd hoor... ...in, uh, in, in bekend Nederland. Want, uh, nou ja, niemand heeft het natuurlijk gemist dat uh, André Hazes natuurlijk wel altijd... Uh, een beetje het nieuws in zijn greep houdt. Ja, dat is niet gering. Nou, vanmiddag uh, in het lunchprogramma Daarover Meer. En daar zit ik samen met Jelmer... vanaf 12 tot 2. Dus uh, ik zou zeggen, hou hem lekker op, zet hem... En dan heb ik gewoon één goede raad: een tip. Turn up the radio. Ja, ja, ja, ja, ja. Denk daar niet licht over. Zet het goedemorgen allemaal. Goede tip. Turn up the radio. ZFM. Goedemorgen. Tien over half negen bijna. En uh, we hebben de leukste muziek, de mooiste en de fijnste, uitgezocht door Koorddraaier. Ja, ik denk daar niet dicht over. Zo ook deze. Never seen the rain. Here stones and I. Oh yeah. Kijk je erbij. Hier. Tony Watson, onder de naam Tons and I. Komt uit Australië, dat meisje. Hij heeft natuurlijk een gigantische hit gehad met Dance Monkey. En uh, dit is de nieuwste en de laatste van haar. Never seen the rain. Goedemorgen, Zandvoort. Allemaal wakker. Lekker kopje koffie erbij, tien over half negen. Ik zit hier tot tien uur en uh, we hebben ook nog uh, het lunchprogramma straks. En dan zit ik hier met uh, Jelmer. En het wordt ook weer feest. Het is uh, gewoon één groot feest, zo moet je het zien. Het is een uh, redelijke uh, bedompte dag, een grijze dag. Maar dan gaan we zo nog wel even zo over praten hoe dat allemaal in elkaar zit. En wat we daarmee kunnen, hè? Met, uh, met dat weer. En uh, ja, het is in ieder geval droog voor, voor nu Middag gaat het regenen.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 ...is een Australische popband. hop uh, hits uit Australië tegenwoordig. Ja, George Shepard en zijn zussen Anna en, Anna en Emmy. Samen met uh, Jay Bovino. Ja. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Goedemorgen. Vandaag... Je luistert naar Geer Logeman bij Een maximum van 9 graden en een minimum van 5 op dit moment is het acht en bewolkt. Nou, ik uh, kan er niet meer van maken. Dus het wordt een, uh, een natte dag. Vanmiddag. Een trompetje meegenomen. Kwart voor negen. Bij ZFM. Als je sidekick wil worden, moet je even op de site kijken. De site. Op de website. Van ZFM. En dan uh, kan je verder komen. Dan misschien kunnen we jou uh, dan uh, verwelkomen als zijtkick. Ja. Zo werkt dat. De stylistics bij ZFM. And can't give you anything. Ah. Heren, weet nog? I can wait another day And this is Paul McCartney en No more lonely nights I call you. Prachtige plaats You've only got my heart on a string And everything a flutter But another lonely night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 Ja hoor, Paul McCartney en No More Lonely Lines. Mooie plaats, mooie plaats zeg. Als je vandaag jarig bent, dan is het 20 februari en dan ben je een waterman. En dreig je dan het overzicht van je financiën al kwijt te raken... terwijl 2020 nog maar net begonnen is. Laat het niet zo komen mensen. Veel mensen hebben een hekel aan administratieve zaken. Maar u kunt uw ogen echt niet sluiten. O jee, o jee, o jee. Nou, heel veel succes. Nou maar... En morgen 21 februari be beginnen de vissen. Ja. Altijd leuk. Hier is Tom, Tom Robinson. En listen to the radio: Leave the bureau in the snow. Catch a tramp to Uncle Poe. Early evening, ring around.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 fight, show your papers, be polite, walking home with nowhere else to go.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 William Boer ZFM. Ah, ZFM, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is... Uh... Dat is het geworden ZFM in plaats van ZFM. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Maar nog wel met de allerleukste muziek. To zometeen het nieuws, het weer, reclame. En dan ben ik weer. Blijf hangen, blijf hangen. Want het is bijna negen uur.